Uur. Kees Groot met het NOS-jus van vervoersbedrijf HTM het werk neergelegd. Ook een aantal trambestuurders doet mee met de wilde staking. Ze zouden bang zijn voor verslechtering van hun arbeidsomstandigheden. De actie was onaangekondigd. Op internet werden de chauffeurs opgeroepen om naar het hoofdkantoor van HTM te gaan. Daar blokkeert een aantal bussen nu het verkeer. Staatssecretaris Zijlstra voelt er niets voor om topsporters een uitzonderingspositie te geven bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd omdat bijna iedere topsporter studievertraging oploopt. Zijlstra vindt dat er niet te veel uitzonderingen op de regels moeten komen. Hij wijst erop dat sommige universiteiten en hogescholen al speciale regelingen hebben voor topsporters. Het vermiste ex-PVV-statenlid in Utrecht, Jos van Hals-Scheffer, is doodgevonden. Hij werd sinds begin deze week vermist. Zijn lichaam is gevonden in de bossen bij Utrecht. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Van Hals-Scheffer legde zijn functie neer toen naar buiten kwam dat zijn echtgenote verdacht wordt van een miljoenenfraude. Van Hals-Scheffer was formeel geen verdachte in die zaak. PostNL wil compensatie voor de kosten die het bedrijf maakt om zes dagen in de week de post te bezorgen. Het Postbedrijf maakt daarop verlies en wil dat concurrentende, concurrerende bedrijven die kosten deels vergoeden. Post.nl is wettelijk verplicht om zes dagen in de week de Post te bezorgen. Maar er wordt steeds minder Post verstuurd en dus leidt het bedrijf verlies. In Duitsland is een huisuitzetting in Karlsruhe uitgelopen op een gijzeling. Daarbij is geschoten en een dode gevallen. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. De man die in het huis woont is gewapend. Hij zou drie mensen gegijzeld houden. De deurwaarder, een slotenmaker en de nieuwe eigenaar. Het weer vanmiddag zon afgewisseld door wat wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Het wordt 24 tot 28 graden. Morgen in het hele land kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het nos Shock. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Luisteren. Inderdaad, we gaan een lekker hoorspelletje luisteren. Het is wel iets over eenen, dus we hebben weer een lekker hoorspelletje voor jullie. Het is niet het vervolg volgens mij op het uh, verhaal waar we vorige nee. keer mee in zee gingen. De website maar... die is eruit gesprongen, dus e, we kunnen niet de rest van de delen... Uh... Kunnen we even niet bemachtigen, maar we beloven dat we ons best ervoor gaan doen, absoluut. En we hebben nu een andere, dat heet de jeugd op eigen wieken. Jeugd op eigen wieken, nou, daar gaan we een stukje gaan we daarvoor luisteren. Wacht, ik kijk nog heel even snel verder... Uh... Rob, kijkt nog even verder. Nee, ik kan niet zien door wie die is ingesproken. Nou, dat gaan we nog wel even onderzoeken. We gaan even een klein stukje hiervan <coughs> luisteren. We gaan lekker luisteren naar Jeugd op eigen weekend. Ben benieuwd.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 Oh, en schat Dag mijn lieve kleine Madeleine mm. Die punt met het staat dat kind wel geinig hè? Weet u wat ik ga doen moeder? Nou? Ik ga binnenkort ook een gezin dat oh. lijkt me wel lollig Nou zouden we zouden het allemaal veel lolliger vinden als jij dit jaar voor de verandering door je examen kwam Printer. Maar Bemoei jij je nou maar met de soze met de medische faculteit, wil je ze? Ah, ja. <laughs> nou ja, ah, doe het even open Pippe ja.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 Ik ben nieuwjaarsgroep daarom. Ja, maar wat heb jij nou te maken met die Zuidercourier? Ken je je mond, hè? Natuurlijk. Nou, dat is een verdraaid mooie bijverdienste. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe kom je dan? Kopie, kopie. Hé hey joh, maak me nou niet zo nieuwsgierig. Zie je dit kaartje? Huh? Heb ik zelf laten drukken. De bezorger van de Zuidercourier wenst u een gelukkig 1963. Heb jij dit zelf laten drukken? Ja. Maar ben je dan bezorger van dat blad? Nee, ik heb wel eens een paar keer geholpen met die kranten de bussen te gooien. Het is een huis-aan-huisblad. Ja, dat weet ik. Nou, bij de geeft te bezorgen toch ook een goed hè? Waarom dan niet bij de Zuiderkurier, dacht ik? En is dit dan je wijk? Wel, nee. Maar wat geeft dat? Het is helemaal een idee van mij. Hm? Ik kan het kaartje overal aanbieden. Je lacht je naar ik, ik vang overal waar ik kom vijftien cent of een kwartje. Nou, dat loopt mooi op. Freek, ik vind het geniaal, hoor. <laughs>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 En je verdient er toch nog genoeg mee, want het minste wat je vangt is een dubbeltje. Ja. Nou, geef ook. Ah, alsjeblieft. Merci. Ik kom morgen wel even afleveren. Goed, afgestoken. Zo mensen, ik ga een mooi zak verdienen. Alweer? Dan kun je me mooi die stuivers teruggeven die je uit mijn spaarpot hebt gepikt. Wat oh, kind, wat weet ik van jouw spaarpot toch?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 Maatje, Madeleine. Saatje, Saatje. Ja, mooi hè, schatje. Dag maak je de Wit. Dag. Wie ben je ook alweer? Nou, kom nou. Kijk eens goed. Jansje. Ha, Jansje klopt Nou zie ik het. Kind, wat ben je veranderd. Maar we hebben elkaar ook in geen even gezien. Ik zou je absoluut niet herkend hebben met dat blonde haar.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 De lange, hete zomer van ZFM ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort. 106.9 FM ZFM Ja, we zijn weer terug. Je had net een klein kort stukje van het hoorspel. We zijn ja, ja. Uh, even er doorheen uh, geblazen. Ondertussen heb ik uh, weer wat ouderwetse singles, heb ik er tussenuit gedoken en ik denk dat we hem nog wel één keer willen horen, toch of niet? Want waar zitten we in? Laten. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Inderdaad, je bent weer helemaal terug bij ZFM. De lange, hete, zinderende zomer. Zon, zee en stroom. Dat is Zandvoort. Zo Kortom, jou. ZFM. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Wel leuk. Hey, we gaan uh, dit uur uh, hebben we nu een klein stukje van het voorspel hebben gehad. De reden dat we hem niet helemaal hebben afgedraaid is omdat hij best wel lang duurt. Hij duurt een half uur en ik denk niet dat jullie ons een half uur kunnen missen. Ja, nee, sowieso niet. Dat kan gewoon niet, ze kunnen ons niet een half uur missen. Daarom uh, hebben wij uh, gezegd van, uh, wij gaan nog uh, zo even een muziekje draaien. We gaan zo ook nog even het raam en waar nieuws ertussen uitpakken. Aha. Uh -huh. En dan uh, gaan we natuurlijk uh, nog veel meer leuke dingetjes gaan voor jullie invullen in dit programma. Want we zijn nog steeds bij... Dit is de lange, rieten zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Ja. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No it's... escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and... Go Mamma mia! Mamma mia, let me go! Be eligible as the devil put aside! is Zandvoort. Ja, we zijn weer terug. Je had net natuurlijk Queen Bohemian Rhapsody. En ach, heel leuk nummer. En, en we hebben net wat leuks ontdekt. Ja. Wij hebben net wat leuks ontdekt. Wij hebben een kop voor de radio, want we kunnen gezien worden. Ja, we hebben wat... Uh, nieuws, hè? We zien wel wat, maar dit is nog een testfase. Dus dit is dit nog is een testfase? Ja, ja. ja. oké. Okay, okay. nee, daar ben ik, ik ben heel blij mee. Ik heb, eigenlijk altijd, ik heb mijn gezicht altijd al op internet gewild. ...gefilmd dan... ...en dan iets minder... Um... ...ja... ...ja... zie je ja. jezelf een keer hè... ...ja ik vind het wel... ...ik zit even naar mezelf te kijken... ...en ik vind mezelf toch wel knap zo... Ah, hij staat stil... ...ja... ...ik vond mezelf knap... ...uit die hoek vind ik mezelf knap... ...maar we gaan natuurlijk het raar maar ...gaan we erbij pakken... ...het waar maar raar nieuws... ...om het even goed te verstaan... ...maar let op... We hebben allemaal wel eens een stom ongelukje gehad, hè? Inderdaad. Nou, deze maakt wel een hele leuke. Want per ongeluk geen dealer, maar een agent aan de lijn. In de Amerikaanse staat, North Carolina, zijn natuurlijk vier personen ingerekend... ...nadat zij hun drugsdealer hadden geprobeerd te bellen. Maar per ongeluk het verkeerde telefoonnummer draaide. In plaats van de dealer kregen zij een ondersheriff aan de lijn. Meldde de Salisbury Post. De ondersheriff werd maandag ruw uit zijn slaap gewekt door het gerinkel van zijn mobiele telefoon. De ondrugsverlegen personen aan de andere kant van de lijn hadden zijn nummer viermaal gedraaid. De bels deden de ondersherf hun beklag over de in hun ogen geringen hoeveel drugs die ze aan hadden geschaft. Een politieman sprak met twee van de vier bellers af. En grepen in de kraag. De anderen werden later ook opgepakt. Dus ja, volg ik even beter kijken als jij, als jij je dealertje belt. Want je kent die zomaar naar oma heen toe. Het ken ik echt niet, hè, dit. Dronken Haagse heeft, een, uh, heeft veel geluk. De 28. Nou, dat, dat wil ik zien. Nou, dat wil ik zien. Dat nou, wil, ik zien. wil je zien. Nee, nee. Terug. Dronken Haagse heeft veel geluk. Een 28-jarige Haagse heeft op zaterdag 30 juni haar geluk behoorlijk op de proef gesteld. Na een avondje doorzakken werd ze op zaterdagochtend wakker in een portiek van een flat in Den Haag. Een passerende kantjongen bracht haar naar het politiebureau. Waar de vrouw verklaarde dat zij zich niet meer kon herinneren wat er zich tijdens de nachtelijke uren had afgespeeld. Ze bemerkte wel dat zij wat een groot aantal spullen was kwijtgeraakt. De politie stelde met de vrouw een onderzoek in en stelde vast dat zij een deel van de nacht bij een kennis op het Isabella-land had doorgebracht. Zij had kennelijk in de nacht de woning weer verlaten in de flat werd een Aantal goederen zoals portemonnee, schoenen en telefoon teruggevonden De Haagse droeg een pols, polsbandje van een en in Scheveningen Daar werd haar handtas met onder meer een iPad en haar huissleutels aangetroffen. Ten slotte werd na bij de oprit van het land haar fiets weer teruggevonden Het enige wat zij nog kwijt is zijn de gebeurtenissen van een nachtje stevig Stappen Nou dan ben ik liever mijn herinneringen kwijt Dat ik allemaal spullen ben denk ik zo Ja Of niet Maar goed dat ze het terug hebben gevonden heb je echt mazzel mee heb je echt mazzel mee nou, dat doen we er nog eentje. Omdat we het zo leuk zijn, vinden. We hebben een Turks gezin dat gaat fietsen naar Istanbul. Het Turkse gezin Jarihan, eh, Sarihan vertrok een maandag vanuit Amsterdam op de fiets naar Istanbul in verband met de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Het gezin vader, moeder en hun driejarige zoontje maakten vaker lange tochten om het gebruik van de fiets te promoten. Deze tocht duurt twee maanden. Tering. Nou. Twee maanden fietsen. En wat heb jij in je zomervakantie gedaan? Nou, we zijn twee maanden wezen fietsen. Daarna mochten we weer terug. Gezellig, gezellig. Ja, nou, dit vind ik ook een hele aparte... Dit is in 2009 Oké, okay, oké okay. Even, even back, uh, back to back on the track Even terug naar 2009 Want daar waren uh, de Japanners in uh, de Beaujolais Nouveau Als ik het goed uh, voorlees mm -hmm, yeah. In uh, het uh, kuuroord Hakone Zo'n 100 kilometer te westen van Tokio hebben, hebben ze de Beaujolais Nouveau Spa geopend Het bad van Hakone Unice. Yunis, uh, Yunis Ajo! Spadisort is gevuld met de Franse Beaujolais van het jaar 2009. De bezoekers kunnen in het bad plaatsnemen en erg glaasje drinken. Het jaarlijkse evenement duurt twee weken en lokt heel wat bezoekers naar Hakone. Want de Beaujolais is erg populair in het Aziatisch land. Japanners consumeren jaarlijks zo'n 11,5 eh, 11 miljoen liter flessen... Jezus. 11,5 miljoen flessen Beaujolais. Beaujolais. Ja, Beaujolais. Jeetje, mine. Nou, ik, ik ja, weet niet. Ja, je zal me doorstemmen. Ja, in Nederland zal er ook wel zoiets aan doorgaan. Mm -hmm. Aan bier dan. Die <laughs> is net binnen oké, okay, dus vers van de pers Een pratend toiletblok uh, tegen drank achter het stuur In de Amerikaanse staat Michigan Gaat men sprekende toiletblokken inzetten Om mannen eraan te herinneren dat uh, de Beschonken achter het stuur gaan zitten niet juist is De mannen die aan hun waar staan Zullen verblijd worden met een stem van een zeurende vrouw Die aangeeft dat het beter is om, uh, is om een vriend Of taxi te bellen om veilig thuis te komen De bewegingsgevoelige sensoren zijn onderdeel Van een educatief programma van Onafhankelijkheidsdag 4 juli Zonder al te veel problemen te laten verlopen Oké okay. Zie je dat voor je? Ja hey. Sta je op het toilet? Hé hey, Wil je niet gaan rijden? Je hebt gedronken Je mag helemaal niet rijden ja. dat wil gaan helemaal niet hebben La la la la Bel lekker bel die taxi Bel je maar <laughs> joh La la la la la Kabel kabel kabbel, kabbel, En dan sta je daar O oh, jee we gaan de taxi maar bellen <laughs> En ah. om hiermee te eindigen gaan we lekker luisteren naar de Of Monsters and the Man met Little Talks Inderdaad Gooi hem niet. Hé, even het zomere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 No way truth may vary this Ship will carry our body safe to shine Een hete zomer met ZFM, John, Zee, Zandvoort en Zomerhits Through the Milky Way, in my spaceship At the speed of light, I'm gonna make it I know you've been expecting it Take another scene, we go like hands up, people. Deal with the show, we're taking over people. Lose control, In the deck's my DJ. Reaching my soul, aim for the stars, my people. We never fall. Yes, I'm a million. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm a alien I'm touching the earth, call me a space spaceman yeah. When I travel universe call me a space net. In my spaceship At the speed of light I'm gonna make it I know you've been expecting it Turn on the cameras, take another scene We go like hands up, people Deal with the show, we're taking over People lose control Spin the dance my DJ Reaching my soul Ain't for the stars, my people We never fall Call space man When I travel universe Yes, I'm an alien When I'm touching the earth Call me a space man When I travel universe Celebrity, meet me up at the spot I'll be sending over the chauffeur Rich nigga, breads, they popping up like a toaster Nobody come close to me and you together Step under my umbrella, we'll make it through any weather Except when I make it storm, storm. Sex in the greatest form Then hibernate under my body yeah, Yep, I keep it warm and eat a killer. She know I beat it up like the Thriller in Manila Flying my private jet to villas in Anguilla Then throw you on the grill That's cause seven days a week You're my five course Baby, meal for free. <laughs> Je hoort natuurlijk net John Legend Met uh, featuring Ludacris Met The Best You Ever Had Tonight Ik, het, ik vond het wel vlekker zo Heerlijk ja, The Best You Ever Had Lijkt het toch? Inderdaad Inderdaad ja, weet, Het gaat allemaal snel jongens vandaag hey, ja. uh, Nog heel even snel uh, om op te vullen En op te zoeken Ja Want uh, we hebben het er natuurlijk al eerder over gehad En we blijven het erover hebben En we blijven net zo lang doornaggen En al oh, wat fijn dat ik mezelf kan zien. <laughs> ik word er gewoon spontaan warm van Maar vertel waar had je het over Kijk kijk er wordt gewezen Kinderen. Die wezen zo naar studio en dan ze. Toen wijs ik heel cool terug en zeiden: jee, jij. Ja toch? Vet vetje. Nee, even sereneus. Wij zijn natuurlijk op zoek naar het derde talent. En dat derde talent. Dat zoeken wij natuurlijk niet zonder reden. Dat zoeken wij natuurlijk. Met grote aanleiding zoeken wij dat. Dat zoeken wij natuurlijk voor. Inderdaad, dat zoeken wij voor ZFM. Het derde talent van Zandvoort zoeken wij. Het derde talent. Dat zoeken wij en dat zoeken wij natuurlijk voor ZFM. Dat heb ik net natuurlijk al een paar keer duidelijk gemaakt. En uh, ja, nogmaals, uh, heb jij die charisma? Heb jij een kop voor de radio? Kun je het met mij uithouden? Kijk, met Robby uithouden is denk ik niet zo moeilijk. Maar kun je het met, met mij weet, uithouden? Ik weet niet, ken je het een beetje goed met mij me uithouden? Ja, maar mijn vriendin vindt van wel. Kijk, zijn kijk. vriendin vindt al sowieso van wel. Dus kijk, dat zegt al genoeg. Heel simpel, kun je het met mij uithouden? Kom erbij! <laughs> Meld je aan. Kijk, want als je het met mij uithoudt. Ik, ik heb natuurlijk vorige keer heb ik al, uh, Niet vorige keer. Ik heb uh, Robbie een, een, een kleine présence gegeven. wat hij het al zo lang met me uithoudt. Want hij dacht toen we nog Een presentje. Uh, uh, ja, een presentje. Hij dacht uh, op een gegeven moment toen we aan een knokkoutenfan begonnen... En dacht hij van: ah joh, appeltje eitje. Ja, toen leerde, leerde hij uh, het, uh, het sterrenlures kennen. <laughs> om het zo te zeggen. Dus, maar hij heeft het tot nu toe al die tijd volgehouden. Dus. Uh, Robbie, ik trots op je. Ja, hey, dankjewel. Uh, hebben, hey, hebben we het dier van de week? Ja. Ja, ja, ja, ja. Dier van de week. Vinnie. Wij, wij doen ook wel eens een dier van de week. Ja, wat we lief. We wat leuk. Nou, ik zal jullie even voorstellen aan Vinnie. Um, ja. Ja. Ja. Para para para para para. Want Vinnie is een heel jong en zeer actief hondje. Hij is in het asiel terechtgekomen omdat hij het niet goed kon vinden met het andere hondje in zijn vorige huis. Daarom liep hij ook steeds weg. Vinnie kan niet goed tegen alleen zijn in huis en laat dat weten door een flinke keel op te zetten. Hij is daarom op zoek naar een huis waar hij veel aandacht krijgt en waar altijd wel iemand thuis is. Ook zou hij het leuk vinden om mee te gaan naar het werk van zijn toekomstige nieuwe baasje. Vinnie is bij de hand, maar sociaal naar soortgenootjes. Katten is hij niet gewend, maar een echte allemansvriend. Hij is grappig en eigenwijs en vrolijk. Kortom, een heel leuk hondje. Kom snel langs om kennis te maken met deze vrouwelijker. Hij gaat graag mee voor een duimwandeling. Nou, dan ga je even naar het dierentruis. Kennemeland, dat is natuurlijk Keesomstraat, 05, Zandvoort Noord. Helemaal achteraan. Wil je even bellen van tevoren voor Finny? Dan kan dat natuurlijk naar 0235713, eh, keer 8 Nogmaals, eh, wil jij Finny ophalen? Een heel lief, jong en zeer actief hondje. Echt een schatje, echt een snoesepoesje. Eh, met, met een flinke whiskykeel. Met een flinke whiskykeel. Dan kun je natuurlijk bellen naar 02357 1, 3, 8, 8 8, 8, ja. 8, 8, Inderdaad. En het is uh, Dierensheels geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur tot 4 uur smerig. Dus ah, helemaal mooi. Kon zou ik zeggen. Is dit dan... Wat leuk. Ah, die hebben we al gehad. Ja. Hè? Wat lief. Wat lief. Wat oh. leuk. Nou, ga even kijken. Ik weet zeker dat jullie Vini ook net zo leuk vinden als ik. Als wij eigenlijk allemaal. Dus, we hebben er zin in. ja. Kijk, de vrijwilligers van de culinair hebben ook weer een verrassing uh, gehad. Hey. zien? Huh? Oh, nou dan gaan we eens even kijken. Dan gaan we even <laughs> vertellen dan maar. Ja, ik zat even te kijken. Want uh, de, jullie weten waarschijnlijk, zandvoort culinair was natuurlijk wel weer een groot succes afgelopen. Uh, culinair natuurlijk al hier. De bijna 50 vrijwilligers die dit jaar hebben geholpen op zandvoort uh, culinair om uh, weer tot een succes te maken. En werden afgelopen vrijdag door de organisatie uitgenodigd. Voor een evaluatie. En, en vrijwel alle vrijwilligers waren ingegaan op de uitnodiging om op het terras van de Scoutingstella Mari, uh, Sint-Willy Broordes te borrelen en een hapje te eten. Het diner werd verzorgd door een van de nieuwste deelnemers van Culinaire Zand voor 2012. Uh, Zand, uh, Restaurant Zuid. Het uh, werd vooral een uh, gezellig samenzijn, waarbij nog een keer werd teruggebrekt op het evenement dat vorige maand al voor de vierde keer werd gehouden. En ook werd er kort voor uitgekeken naar het eerste lustrum dat er volgens ons aankomt. De exacte datum is nog niet bekend, maar naar verwachting zal het eind juni 2013 worden. De vele vrijwilligers waarvan de meeste er al jaren bij zijn, zullen ook in 2013 graag samen hun medewerking verlenen. Dus ja, er gebeurt heen. wel weer veel hier in stad. Helemaal Zandvoort. leuk, helemaal leuk. ja. Oeh, ja, dat is lekker. <laughs> <laughs> Inderdaad, en dan hebben we ook nog een vraag natuurlijk voor u. Heeft u tips? Heeft u een nieuwe tip? Of heeft u iets te melden dat interessant is voor de Zandvoorts Courant? Vul dan het onderstaande formulier in en breng ons op de hoogte. Wellicht dat uw tip in de krant komt te staan. Dus nou, u weet, helemaal leuk. komt u met uw kop in de krant. Hoi. Hoi. Hoi. Wat leuk. Hoi, Hoi. gek. Hoi. Hey. Maar nou. uh, waar moet onze derde stem eigenlijk naartoe? Uh? Waar moet onze derde stem eigenlijk naartoe? Die moet eigenlijk gewoon... Eigenlijk gewoon even de lunchpagina opzoeken. Dat is natuurlijk gewoon via Facebook te vinden. Ben jij aan nou toevallig een vriendje of een vriendinnetje van Robbie of mij? En... Of van de andere 29 vind ik leukers. Ja inderdaad, of van de andere 29 vind ik leukers. Dan moet je zeker heel even onze kant op komen. Je moet gewoon even intikken op de, in de zoekbalk GFM luncht. En uh, dan uh, kun jij natuurlijk altijd een berichtje achterlaten hier op deze pagina. Wij horen natuurlijk graag van jou wat jij uh, ons te bieden hebt. En uh, we gaan gewoon auditeren binnenkort. En uh, we gaan gewoon kijken wat er uitkomt. Yes. Inderdaad. Alles en iedereen mag komen. Altijd. Mensen mogen altijd langskomen. Ze mogen langskomen. Wij tussen, horen graag... Tussen 12, wij horen en graag. 2, tussen 12 en 2 mag je altijd in die studio langskomen. Inderdaad. Laat het ons wel even weten natuurlijk. Dat willen ja. wij... Dan zijn ja. wij natuurlijk op de hoogte. Het, het mag natuurlijk geen kroeg worden hier, hoor, want... Uh... Nee, al kijken we daar wel heel erg naar uit af en toe Dat <lacht> hier ja. nog een bar in de studio komt Dat zou wel een toppertje wezen Dat dan weer wel, dat dan weer wel nee, Maar we zijn natuurlijk op zoek naar jou Of jou, naar hem of haar, uh, naar het natuurlijk niet <lacht> We zijn uh, op zoek naar iemand uh, die onze team wil gaan versterken natuurlijk, Die ons een handje wil helpen En die ook gewoon leuke ideeën heeft ja. Ben jij net zo creatief als Robbie Heb je net zoveel geduld als Robbie met mij En uh, heb je net zo last van sterrenluren als ik Nou ja, dan moet je gewoon hier naartoe komen Halluurs, ik, ja. ik heb last van sterralures over toe. Het vooral, is, vooral naar die webcams gewoon te zijn en dat we gewoon gezien kunnen worden. Het is dat u het zelf zegt. Dus ja. <laughs> ik ben dus gewoon wil heel je gek ook, op mezelf. Wil je ook deel uitmaken van het gezellige CFM Zandvoort team en CFM Lunch? Je kan Meld nou, je nou kijken. Meld je aan. De vrijwilligers zijn altijd welkom hierop. Inderdaad, de, de vrijwilligers niet, zijn altijd welkom. Is het niet bij deze uitzending, dan is het maar wel bij een andere. Mm -hmm. Ze zijn allemaal welkom. Inderdaad, jullie zijn allemaal welkom, dus laat even wat van je horen natuurlijk. Wij vinden het hartstikke leuk en we zouden het eigenlijk ook wel leuk vinden... ...als er gewoon inderdaad iemand bijkomt die bijvoorbeeld al bij CFM hebt gezeten... ...en die eigenlijk dus heeft van, nou ik wil eigenlijk nog wel wat aanvullingen... ...wat even wel weer terugbrengen. Aanvulling terugbrengen? Ja, je Zo. hebt ook mensen die zijn op een gegeven moment weggegaan uh, uh, bij CFM. Oh, ja, daar mag er altijd weer even eentje ja. bij komen. Dan mag, uh, altijd, mag uh, altijd terugkomen. Goud van oud is natuurlijk ook welkom, dus kom maar... En je hoeft geen sollicitatiebrief te sturen. Laat gewoon even een berichtje achter op de Facebookpagina. Stuur even een berichtje van... ...joh, ik kom even langs. Ik kom even kijken. Ik wil weten wat het is. Doe even gek en kom binnenstappen. Inderdaad. En neem even een leuk idee in gelijk. Ja, toch? Dat vind ik een hele goeie. We gaan lekker luisteren. Inderdaad. Want ik ben gemaakt om van jou te houden, Rob. Ik ook van jou, Mike. Kiss. I was made for loving you. you oh. ik een er dan nog maar even onder knallen? Wat gezellig. Ja, maar, Rob, inderdaad. Hey, uh, we zijn nog bijna aan het einde gekomen. Ja, Jemino, het gaat hard. Nog tien minuutjes. Nog tien minuutjes. Dus nog tien. Nog tien minuten voordat ik stop. De ja. kap dat ik knock. Hoe? Ja, de iets tijd. Oh, een beetje <laughs> erg weer. Maar, uh, had jij nog wat zinnigs te melden, op Of uh, wachten we gewoon nog even lekker gezellig tot het nummer We gaan, gaan nog, denk ik, nog even lekker we gaan, muziek gaan we nog With Kelly Clarkson, with "What Doesn't Kill You Makes You Stronger," yes. <laughs> Kelly Clarkson met What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Altijd lekker. Ja, uh, Kelly Clarkson was uh, overigens, uh, wist je dat toevallig, dat uh, de allereerste, volgens mij het goed op de winnares was van idols. idols, de ja. Amerikaanse ja. Idols. En ook een van de meest succesvolle, die Eén ooit aan Idols mee heeft gedaan. Ja. Inderdaad, die ooit aan de hele Idols ja. heeft meegedaan. Ja. Dat is het enige waar je eigenlijk nog het meest van hoort. Het zijn er maar ja. weinig eigenlijk. Wat zei je? Ik zit er weer tussendoor te lopen. <laughs> nou, maakt niet uit. Ruud is er ook weer. Ruud voor is zijn, er ook weer. Gezellig. vinyljaren. Ja, die komen straks natuurlijk met uh, weer. Uh, ik uh, hoorde onder andere Bob Marley, Johnny Cash, The Shadows. Billy Joel. Dat je allemaal voor ons klaar hebt staan uh, met ja. de, de vinyljaren. Dus uh, wij, ja, wij zijn benieuwd natuurlijk. Mensen thuis denk ik ook wel. Ja, dat, haar, ja. dat kan haast niet anders. Ja, ah, dat wordt weer even gezellig. We, wil je ook al verklappen welke welk je van Bob Marley gaat draaien? Want ik ben wel fan van hem. We beginnen met One Love. Yay. One Love. Mikey is happy. Mikey kan weer de dag door vandaag. <laughs> Yay. Wij gaan ook zo lekker luisteren. Ja, inderdaad. Maar we gaan eerst nog even lekker luisteren naar de kinks met Louis Louis. Louis Louis. Dat is wel Als je het doet. Als je het, maar <laughs> denk dat hij je het doet. Hij is te oud. Hij is te oud. Hij doet het niet. Te oud voor de computer denk ik. We gaan luisteren naar een uh, ja, oude, oude bekende beetje bijna verdwenen uit te zien, maar nog steeds goed te horen. A Seal Kiss from a Rose, de akoestische versie. We komen straks heel veel bij jullie terug. Tada. dark side of me, love remains a draw that's the height of the bill, but did you know that when it's slow, my eyes become larger, the light that you shine can't be seen.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 Become large, and the light that you shine can't be seen. A stranger it feels, yeah Baby, the mother is all the sun. Hey, yeah, then kiss my rose on the flame There is so much this man can tell you So much I can say You are my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me is that healthy baby But did you know that when it's snow My eyes become larger The light that you shine can't be seen Ja, een kus van een roos. We gaan heel even snel... Uh, we gaan even onder ziel gaan we er even uit. Kus van een roos, akoestische versie. Altijd lekker. Volgende week zijn we weer bij terug. En met vele nieuwe leuke dingen. Inderdaad. Mensen, tot volgende week. Tot volgende week. En geniet van de vernieuw jaren.